Het is middernacht, het begin van donderdag 28 juni. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Spanje staat opnieuw in de finale van het EK voetbal. In Donetsk wonnen de Spanjaarden van Portugal na strafschoppen. In de reguliere speeltijd en de verlenging werd niet gescoord. Spanje won de penaltyserie met 4-2. De Spanjaarden stonden vier jaar geleden ook al in de finale van het EK. Toen wonnen ze van Duitsland. Dit EK kan dezelfde finale krijgen... want Duitsland speelt de komende dag in de halve finale tegen Italië. Bondscoach Bert van Marwijk is per direct opgestapt. Hij diende zijn ontslag in bij de KNVB na het voor Oranje teleurstellend verlopen EK. Van Marwijk zegt dat hij hevig getwijfeld heeft... maar dat hij toch moest besluiten om deze stap te nemen. Volgens de KNVB heeft hij uitzonderlijk goed gepresteerd... met een finale plaats op het WK in Zuid-Afrika... en een eerste plaats op de FIFA-ranking. Van Marwijk had nog een contract tot 2016. Spelers van het Nederlands Elftal en de supportersclub Oranje... reageren teleurgesteld op het vertrek van de bondscoach... Wesley Snyder zegt dat hij graag nog met Van Marwijk het EK had geëvalueerd. Hij zegt dat hij met veel plezier terugkijkt op de samenwerking met de bondscoach. Gregory van der Wiel twittert dat hij dankbaar is... dat hij onder Van Marwijk zijn debuut in Oranje mocht maken. In Sittard hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht... voor de doodgeslagen Glem van Haan... die werd afgelopen weekend in het centrum van de stad mishandeld... en overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen. Na een toespraak van de burgemeester zijn witte ballonnen opgelaten... Het motief voor de mishandeling is nog steeds niet duidelijk. Er zit nog één verdachte vast. In de VS is een op recept verkrijgbare pil goedgekeurd die mensen helpt bij het afvallen. De pil heeft maar een bescheiden effect. Maar het is voor ons arts een uitkomst voor ziekelijk dikke Amerikanen... die nu al 35 van de bevolking uitmaken. In het verleden bleken afvalpillen gevaarlijke bijwerkingen te hebben, vooral voor het hart. Het weer. Vannacht overwegend droog en ongeveer 14 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag is er ook zon. Het wordt benauwd warm met 23 tot 28 graden. En tegen de avond volgt er onweer. Dit was het NOS Journaal. Ja, u hoort dus de aangepaste tune van eh, Het Oog op Morgen. Want we gaan nog een, een tijdje door in verband met het uitlopen van de voetbalwedstrijd. Dat betekent ook overigens dat Kaza Luna eh, een stukje opschuift. En dat u dus iets later kunt luisteren naar het gesprek van Klaas Drupsteen... met topbasketballer Inge Huizing. Dat is later. Wij beginnen nu met een orkest uit Venezuela, want dat sluit morgen het Holland Festival af. Het Simon Bolivar Symphony Orchestra, onder leiding van de jonge dirigent Gustavo Dudamel, wiens carrière op dit moment een stormachtige ontwikkeling doormaakt, mogen we wel zeggen. En het orkest bestaat ook uit zeer jonge muzici die het product zijn van een bijzonder onderwijssysteem, El Sistema. Um, daar gaan we zo alles over horen. Eerst even een stukje luisteren. Ja, hier in de studio zitten Jochem Valkenburg, programmeur van het Holland Festival... en Marco de Souza, oprichter van het Leren orkest. Daar gaan we het zo over hebben. Welkom allebei. Dit, uh, meneer Valkenburg, klonk niet echt als een stukje klassieke muziek. Ja, is het wel, hoor. Dit is de Mambo van Leonard Bernstein. Echt waar? Uit, uh, West Side Story. Kijk eens ja, aan, toch toch wat een vrolijke de bedoening. Ja. Ja, nee, dat is echt waar. Ook ja. daar wordt ja. Nou, U hebt dit orkest naar Nederland gehaald voor de afsluiting van oh, het Holland het Festival. Niet, maar, nou ja, ja mede. In elk geval met het oog op de afsluiting van het Holland Festival, is, het. Um, is dat omdat ze echt goed zijn? Of is dat vanwege hun tot de verbeelding sprekende achtergrond? Een uh, combinatie van beide. Zoals, wij zijn natuurlijk in eerste plaats een, een, een festival voor uitvoerende kunsten. En het moet qua kunst gewoon helemaal goed zijn. En dan wordt het uh, voor ons interessant. En dat is in dit geval zeker waar. Het is een uitzonderlijk uh, goed orkest met een nog misschien wel uitzonderlijke... betere uh, dirigent ervoor. Yeah. En uh, dat is al zo'n zo uh, nou ja, mooie uh, combinatie om naar Nederland te kunnen halen... dat dat voor een kunstfestival op zich al genoeg zou zijn. Maar als je ze dan toch haalt... dan moet je ze ook in hun, in hun volle glorie, zeg maar in hun volle breedte laten zien. En daar hoort dan ook het hele verhaal bij... van uh, educatie, het systeem... met uh, hey, jonge kinderen uit achterstandsbuurten onder meer... die een kans krijgen enzovoort. Dus daar hebben we ook uh, morgen een uitgebreid educatief programma overdag. Gaan we direct als, over het direct nog even uh, iets uitgebreider over hebben... over elk systeem Maar ik wil uh -huh. even naar meneer De Sosa. Want ik begrijp dat u net terug bent uit Venezuela. Klopt. Heeft Krakens. u het uh, orkest al in actie gezien eigenlijk? Ja, ik heb het al een keer gezien ja? uh, toen ze Maler uh, speelde. Toen ze Maler uh, speelden? Ja, en dat is echt uh, fantastisch. Ja? welke symfonie? De zevende. De zevende. En. en het was echt fantastisch. Die, het, zing, het zwingt aan alle kanten, maar het is ook ongelooflijk goed. Ongelooflijk goed. Het is van een enorme kwaliteit ja, nou ja, Maler swingt, ik bedoel, uh, uh, nou ken ik Maler vrij goed. Swingen is niet meteen het eerste wat ik denk bij Maler. En zeker ook niet bij de zevende, zou ik zeggen. Dus um, um, dat roept wel de vraag op. Um, spelen ze Maler wel een beetje zoals hij bedoeld is, of niet? Ja, de vraag is, uh, nou ja, dat weten we misschien niet nee, helemaal. Dat is waar. Maar wat er natuurlijk wel... Wel typerend is voor El voor systemen en, en ook voor de Simon Bolivar, is dat elke noot die ze spelen, dat beleven ze. En ze beleven natuurlijk als Venezolanen. En ik denk dat uh, Maler zeker heeft bedoeld dat muziek ook leven moet zijn. Ja. En, en, en dat is wat je, wat je voelt bij hun elke noot: ja. uh, leven ze. Ja. Oké, okay, laten we het even wat dieper ingaan op dat El uh, Systeme, meneer Valkenburg. Uh, want daar komt dit orkest uit voort. Vertel er even iets meer over. Wat is het precies? Nou, het is een systeem wat al in de jaren zeventig is opgericht... Uh, door meneer Abreu. Die, die een, wilde met, met jonge kinderen... ze een gelegenheid geven... om een soort van eigen waarde te ontwikkelen... door middel van klassieke muziek. Dus door die kinderen te leren spelen... een instrument zich eigen te laten maken... samen spelen, samen als orkest muziek uitvoeren... een gevoel van trots krijgen. En het zijn kinderen die in veel gevallen... Uh, anders misschien in de uh, jeugdcriminaliteit beland waren. Want ze komen aan de drugs, voor een groot deel uit de Sloppenwijken. Op het moment is volgens mij 90% van de kinderen die in El Systema zit... ongeveer echt afkomstig uit de laagste sociaal-economische categorie. Dus het is een soort van combinatie tussen opbouwwerk en muzieklessen. Dat is het precies, ja. Opbouwwerk door klassieke muziek. Nou, zit u hier, meneer zijn niet alleen omdat u net uit Venezuela terug bent... maar ook omdat u de oprichter bent van het Leerorkest. Is dat een beetje een kopie van El Systema? Nou, het Leerorkest is... Uh, heeft we heel veel uh, raakvlakte met, uh, met uh, L-systemen. Uh, een van de belangrijkste dingen is dat wij met het leerorkest ook werken met echt orkesten, met symfonieorkesten. Ook met de, de gedachte dat het heel goed is voor kinderen om, om uh, een, een soort kleine maatschappij te creëren waarin ze goed kunnen functioneren en waarin ze ook allerlei dingen kunnen leren. Dus wij uh, we hebben veel te maken met Els Systemen omdat wij orkesten zijn. Uh, maar ook omdat. Uh, Kijk, in Venezuela, met iedereen die je spreekt, ook met uh, meneer Abreu... Uh, hij begint altijd te vertellen, uh, wij zijn een sociaal programma. En, uh, ja. uh, en dat is het leerkest ook. Want wij wilden ook een kans geven aan kinderen vanuit uh, een achterstandspositie... om wel een, een betere leven te vinden door de muziek. Ja. En wat is dan het grote verschil? Grote verschil tussen het leerorkest en uh, L-systemen yeah. is om te beginnen dat uh, de kinderen van L-systemen die studeren uh, vier uur per dag. Vier zes uur per dag? Keer zes dagen per week. Uh -huh. en dat betekent dat kinderen daar, dat heb ik echt met mijn eigen ogen gezien. Ze zijn nou echt kinderen, na drie, vier jaar kunnen ze de vijfde van Beethoven spelen. Dus het is waanzinnig wat er, wat er gebeurt. Ze hebben een enorme focus. En ze spelen alsof echt hun leven daarvan afhangt. Waardoor ze echt een enorme. Ja, heel snel een enorme. Niveau, muzikaal niveau kunnen bereiken. Nou, in Nederland zou, zou je kunnen als ik dat zou instellen, dan uh, krijg ik meteen de kinderbescherming op mijn dak. <laughs> het is te professioneel, bij <laughs> wijze van spreken dan. Ja. Dus daar de, de, de ja. denkt u anders. Dus wij moeten met veel minder. Dus wij, okay. doen, uh, wij werken om te beginnen binnen de basisscholen. Dus de leerkes functioneert echt in schooltijd. Op, ja. op scholen. Het is zelfs al dat alle kinderen doen aan mee. En we hebben wel talentorkesten die, die na schooltijd uh, ook functioneren voor kinderen die dan ook nog meer vielen. Ja, maar er maar zijn um, uh, de, de, de kinderen, het zijn niet allemaal kinderen hè, die, uh, die in het finde zitten. Nu in Zwaal dit orkest, er nee, nee, ze ze zijn ook veel jongvolwassenen, het orkest het ook niet in meer. Ze heten vroeger Simon Bolivar ja, Youth Orchestra. En nu is heet is Simon Bolivar Symphony Orchestra. Ja. Ja. Dus het, was, het was altijd een beetje de, nou ja, de, de, de parel in de kroon van, van, van het systeem. Dat zijn ze misschien nog steeds, al, maar ze hebben zich een beetje verzelfstandigd. En ze zijn, er zit niet meer dat idee in van opklimmen vanuit het regionale orkestje, naar nee. dat landelijke toporkest. Dit is wel nog steeds dat toporkest, maar ze zijn dus min of meer als zelfstandig professioneel orkest ja. verder gegaan. Even over de uh, parel in de kroon van dat systeem. Want ik uh, um, bedoel, als wij het over Venezuela hebben, dan uh, gaat dat meestal over uh, el presidente uh, Hugo Chavez. <laughs> um, die parel in die Kroon van Chavez weten we dat hij niet altijd even cultureel fijnzinnig is, zomaar zeggen. Hoe verhoudt hij zich tot dit orkest? Nou ja, dit orkest is het, eigenlijk een, een systeem, een van de belangrijkste exportproducten naast olie van Venezuela. Maar ja. Chavez zich ontzettend, uh, hij geeft ze uh, meer subsidie dan al zijn voorgangers. Het systeem bestond al zeven presidenten voor Chavez ook. Um, en, uh, maar hij heeft het ontzettend omarmd, uh, geeft er veel subsidie aan en pronkt daar dus ook mee. En dat is ja. in Venezuela ook zelf, binnen het land zelf, maar ook daarbuiten is dat een beetje omstreden. Hè? Hij maakt het eigenlijk politiek, terwijl muziek dat misschien wel niet is. of, of wel kan zijn, maar misschien niet volgens zijn uh, idealen. Dus dat is, een, dat is een discussie die wij ook intern hebben gehad. Mm -hmm. van ja, goh, is het, is, hè, werken we mee aan de propaganda van Chavez. als we dat orkest presenteren. Um, het orkest zelf, of bijvoorbeeld Abreu ook van El Sistema. heeft zich daar ook wel eens over uitgelaten. Die vindt eigenlijk dat je, de, hè, dat, dat, dat je muziek daar buiten moet laten. de muziek er voor iedereen is, voor of tegen Chavez. Um, uh, Doet zelf is er wat terughoudender over. Maar um, ja, dat hangt toch ook een beetje de lijn van van hè, muziek is neutraal ja. aan en muziek is er voor iedereen eh, pro of contra. Ja, de, de naam is inmiddels gevallen. Dudamel, de, de uh, ja. dirigent. Uh, enorm in de vaart de volkeren opgestoten de laatste tijd, meneer De Souza Hoe belangrijk is de rol van deze dirigent voor dit orkest? Nou, het is heel belangrijk. Wat mij het ergst opviel in, in Caracas is dat je, je kunt daar van die petjes en, en, en buttons en t-shirts kopen met, met de, de, de foto van Hugo Chavez, maar je kunt ze ook net zo goed kopen met de foto van Dudamel. En, dat, en hij hij is echt een held voor Hij is voor veel fotografer unieker, je wil zeggen. <laughs> maar goed. Nee, maar hij is ook echt populair. Hè. Mensen ja. houden van hem. Want uh, er zijn, je moet je voorstellen, er zijn 400.000 mensen... die meedoen aan dat L-systeem. die elke week muziekles hebben. In de spelings. Dus iedereen heeft iets mee te maken. Ja. En, uh, ja, en de, de waardering voor de DML is enorm. En nog even over het repertoire, want uh, wat we net lieten horen... dat klonk wel heel Latijns-Amerikaans, maar het was dus van Bernstein. En uh, um, ze spelen dus Westers klassiek repertoire. Uh, is, is er helemaal geen Zuid-Amerikaanse uh, muziek op het repertoire? Er is natuurlijk wel. Ja, morgen hebben ze op het programma toevallig een stuk van Esteban Ben en een volgens mij Argentijn, die overigens al heel lang in Frankrijk woont en volledig in de westerse traditie componeert. Ja. Uh, en natuurlijk zijn er daar ook componisten die, die, die, die, die nieuwe muziek schrijven of die dat hebben gedaan in het verleden. Maar het is wel opvallend dat ze inderdaad ondanks het, hè, dat het zo'n typisch Venezolaans uh, succes is... het repertoire wat er gespeeld wordt... vrijwel uitsluitend uh, Europese ja. uh, dode componisten oh, zijn. Ja. Zeg maar. nou, de afgelopen week uh, was het orkest in Engeland... en daar speelde het Beethoven. Laten we even een stukje luisteren weer. Ja, dat mag je eigenlijk helemaal niet wegdraaien, maar we doen het toch maar even. Uh, dit wordt overigens niet gespeeld, hè, ter afsluiting van het Holland Festival. Nee, nee, morgen spelen ze dus die Ben Secre, Ritualis Amerindios... en daarna de alpen van Richard Strauss. Ja, is ja. Iets, uh... het is helemaal uitverkocht. Het is helemaal uitverkocht, maar wie het wil zien kan uh, in het Oosterpark op een uh, scherm, groot scherm terecht waar het live wordt vertoond. En op internet is een livestream te zien. En het wordt ook met enige vertraging op, uh, op televisie uitgezonden. Dat is mijn deel van het concert. Okay. Okay. Gaat u kijken, meneer de Sozin? Absoluut. Absoluut. Ja, u ja, hebt kaartjes. Ik, ik heb kaartjes heel okay. vroeg uh, gekocht, maar ik zit ook uh, in de middag bij, die, bij het educatieprogramma. Daar ben ik heel benieuwd. Naar. Goed, hartelijk dank voor dit uh, verhaal over het Simon Bolivar Symphony Orchestra. Onder leiding van Gustavo Dudamel die morgen dus het Holland Festival zal afsluiten. Uh, dank Jochem Valkenburg en Marco de Sosa. Graag gedaan. Graag gedaan. Uh, ja, dan zit hier tegenover mij uh, plotseling, uh, het gaat zo snel, De van Raven. Ja. Uh, uh, uh, van uh, de Kik, u hoorde hem net even voor twaalfen met collega Arjan Spies, um, Simone bezingen. Um, jullie, jullie, jullie, jullie muziek um, is nogal geënt op de jaren zestig. Ik vond Simone zelfs een heel klein beetje klinken... als She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah van de Beatles. Uh, of mm, zeg ik nu iets heel ergs? Nou, nee, helemaal niet eigenlijk. Want het is uh, dan ook gelijk mijn alle, ja, alle favoriete nummer van de Beatles. Dus dat is een heel mooi compliment eigenlijk. Ja, dat is ook de bedoeling. Jullie, wat hebben jullie met de jaren zestig muziek? Nou, nah, het heeft een hele grote invloed op ons. Weet je wel, ik bedoel, wij hebben dat, of tenminste, ik heb dat uh, al op mijn elfde ontdekt. Ik vond het gelijk uh, de soort van stijl waar het meeste enthousiasme in zat. Hoe oud ben je nu, als ik vraag mag? Ik ben 31 nu. Oké, okay, 20 jaar geleden. We schamen om te <hstuttenzaal> <sindACH> kijken zeg ik dat wel, maar uh, dat is wel zo. En, uh, ik begin ook kaal te worden, ook onderhand. Echt ongelooflijk. <pulse> ja, maar dat zien ze gelukkig niet. We nee, hebben de, de, de, de Beatles nooit gehad, heb, die waren nee. nooit kaal. Nee, dat is uh, waar. Nee, maar, uh, even, voor Paul McCartney heb ik nog steeds gewoon haar. Ja, dat is waar. Maar dat is toch niet de reden waarom je uit een soort van jaloezie nou toch probeert die muziek uh, na, na te doen? Want het is nee, ook niet joh. echt nadoen natuurlijk. Het is meer nee, het mag nadoen. Nee, het is ook een soort van stijl die natuurlijk uh, door de afgelopen jaren heen uh, gewoon is blijven bestaan. Ja. Uh, en uh, ja, alleen zijn er ja, gewoon in deze tijd nog maar weinig bands uh, die er nog iets mee doen. En, uh... en jullie hebben speciaal voor Nederlandstalige muziek gekozen? Ja. Wat, wat, wat zat daarachter? Nou, omdat het onze eigen taal is. Ik bedoel, en er is geen andere taal waarin je natuurlijk uh, je, james, beter uit kunt drukken als in je eigen taal. Ja, beter uit, wat, wat is dat voor accent wat ik nu hoor? Dat nou, is dat Rotterdam. Rotterdam. Ja. Oké, okay. uh, volgend, uh, volgend jaar, volgend seizoen moet ik zeggen, zijn jullie de huisband van De Wereld Draait Door. Ja. Um, is dat muzikaal interessant of is dat vooral goed voor jullie naam als ik vragen mag? Nou, het is allebei natuurlijk, want je repeteert uh, ook dan daardoor een hoop... omdat je elke laatste vrijdag van de maand natuurlijk uh, dus op die uitzending moet anticiperen met, ja. uh, en met nummertjes. Dus uh, ja, dan is het ook weer een reden om uh, gewoon nog meer te gaan repeteren. Dus dan uh, raak je nog meer op elkaar ingespeeld. maar. Het is ook zo natuurlijk uh, dat als je daar elke maand een keer speelt... op de laatste vrijdag, dat dat uh, ook heel goed is voor je, uh, ja, voor je naam natuurlijk. Het is dus dan ook gewoon een heel goed... Ja, zover, uh, het is meer dan zo van reclamebureau natuurlijk. Uh, uh, reclamebureau. Zo ja, nee, dat is waar. Om even nog door te gaan met dat reclamebureau... want jullie album Spring Levend is in een uh, gelimiteerde oplage... van 100, heb ik begrepen, ook op wit vinyl ja, uh, verschenen. Ja, ja. Zijn er echt uh, fans die daarom vechten? Nou, om vechten weet ik niet, maar ze zijn wel uitverkocht. Nou, dan moet je ja. Hey. Ja, ja, heel goed nagaan. Nou, dan hoeven we er verder ook geen reclame voor te maken. <laughs> um, als jij. Teruggaat naar de ja. microfoon uh, voor jullie het tweede nummer. Dan ga ik straks proberen de titel daarvan uh, terug te vinden. En ik zeg nog even dat jullie zaterdag in Venlo optreden op het uh, Zox Festival en in juli nog in Rotterdam, Nieuwegein, Utrecht, Dordrecht, Wessem, Scheveningen en Bladel uh, spelen. En dat tweede nummer, ja, je bent er inmiddels. Je hebt de gitaar in de aanslag. Tweede nummer heet van wie hij was en wie hij is. Ja, en... Over een wielrenner, hè? Ja, ja, over Willem Koopman, de Rotterdamse wielrenner. Oké. Okay. En ik wil er ook nog even aan toevoegen dat we ook in augustus uh, op Lowland spelen. Kijk eens aan. Ga je gang. Zonder spijt. Wie is toch die man? Dat is weer koopman. Ooit was hij de man van het wielerparcours. Hij was de held van Rotterdam. De heen De trein raast maar door op de eindeloze reis. Ooit komt er een dag en dan is die weer de winnaar. Tot dan heeft hij niets, slechts het leven en zijn fiets. Wie is toch die man? Yeah Janssen, een geschiedenis van wie hij was en wie hij is. Ja, dat waren Dave van Raven en Arjen Spies van The Kick. Dank jullie wel. Um, De oogvoetbalpool met Ellen Dekwitsch. Ja, het is tijd voor de voorspelling van de tweede halve finale van het EK. Dichteres Ellen Dekwitsch, goedenavond. Goedenavond. Hallo, aan jou de eer om zo meteen Duitsland Italië te voorspellen. Maar eerst wil ik even je reactie op het vertrek van uh, de bondscoach Bert van Marwijk. Wat vond je? Ja. Begrijpelijk. Hij heeft natuurlijk de hele media over zich heen gehad. En kijk, wat we, wat, wat, we kunnen zoveel dingen niet zien achter de schermen. Hoe zo'n team uit ego's bestaat. Hoe er gekibbeld is. het is, ja, Wat dat betreft een heel ondankbaar uithangbord om te vervullen. Hè, bondscoach zijn. Mm -hmm. Maar uh, ja aan de ene kant natuurlijk jammer dat ze hem niet een uh, extra kans geven. Hè, bedoel... nou ja, er zijn wel eens bondscoaches om minder weggegaan, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Nou ja, we, maar het is toch een beetje chinant wat het afgelopen EK hebben ja. gepresteerd. Maar wel, maar wel in de lijn der verwachtingen. Het schijnt dat als het Nederlands elftal in een EK de finale haalt, ze het volgende EK er meteen uitvliegen. Oh, <laughs> dus ja. hij heeft gewoon de gewoonte tegen zich. Maar goed, hij blijft een held hoor. En hij komt net zoals ik ook uit Deventer. Dus groot applaus voor Bert van Marwijk. Oké, okay, bij deze gezegd. Um, <laughs> nu weer naar de pool. Jouw medefinalist Roel Jansen voorspelde gisteren 2-1 voor Portugal tegen Spanje. Nou, dat had hij dus mis, want het werd vanavond 0-0. En daarmee is hij op vijf punten blijven staan. En dat betekent dat jouw kans op de eindwinst nu echt heel erg groot is. Heb je op onze site al de foto van de beker gezien? Hij is zo prachtig. Ah, groot is hij, hè? Hij is heel. Ja, ah, vreselijk groot. Oké, okay, nou, jouw prognose van Duitsland-Italië. Dus ik moet even zeggen, uitslag helemaal goed, dat is vijf punten. Een goede toto uitslag is drie punten. En uh, let al, het gaat om de stand tot en met een eventuele verlenging. Dus penalties die tellen niet mee. Zeg het maar. Oké, okay. in dat geval wordt morgenavond 2-1 voor Duitsland. 2-1 voor Duitsland. Uh, ja. dit doet, dat doet verder niet ter zake, maar voor of na verlenging. Wat denk je? <laughs> Sowieso voor de verlenging. Want uh, ik verwacht dat tenminste Balotelli van de Italianen een, een rode kaart gaat krijgen. <laughs> en kijk, de, de Duitse verdediging is niet zo solide als een aanval. En dan gaan ze toch een punt op achterstaan eerst. Luister, als die echt een rode kaart krijgt morgen, dan ga ik denken dat je echt helder zien bent. Maar goed, dat zien we, dat zien we dan morgen. Dan <laughs> 2-1 voor Duitsland tegen Italië voorspel je. Dank je wel. Een ja, dan zijn wij nu uh, aan het eind gekomen uh, van dit oog. Uh, het is namelijk gewoon, wat is het eigenlijk, zeven minuten voor half één. Um, na ons kunt u luisteren naar Kaza Luna en daarin ontvangt Kaas Drupsteen... toprolstoelbasketballer Inge Huidzien. Een goede nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit ist Radio 1. NCFW Casa Luna. Klaas Truppsteen. <laughs> Ik, Ik gooi meteen het water. Want het gaat een beetje chaotisch. Ik dacht, ach, we beginnen pas na het nieuws. Maar dat is nu even niet meer. Uh, als Radio 1 luisteraar, het kan u niet zijn ontgaan. De sportzomer is in volle gang. Vanavond de halve finale wedstrijd op het EK-voetbal... tussen Portugal en Spanje. U heeft het misschien wel gezien, penalty Spanje door. Wimbledon is al een tijdje bezig. Daar gaat het goed met Aranska Rus. Die bereikte vandaag de derde ronde tegen de Australische Samantha Stoser. Uh, in Luik begint aanstaande zaterdag de Tour de France. Van uh, 27 juli tot en met 12 augustus vinden de Olympische Spelen plaats in Londen. En in diezelfde stad beginnen op 29 augustus de Paralympics. En die gaan door tot 9 september. En ook daar zullen heel veel sporters ons land vertegenwoordigen. En één van hen is vannacht te gast in Casaluna. Ze maakt sinds dinsdag... Sinds dinsdag... Sinds, dat is helemaal niet waar. Sinds 2007 deel uit van het Nederlands vrouwenrolbasketbalteam. Nadat ze eerst 16 jaar lang in het valide Nederlands team gebasketbald heeft. Dat is een indrukwekkende carrière die al meer dan 20 jaar duurt, heb ik uitgerekend. En uh, ja, die in 2007 een vrij dramatische wending kreeg. Inge Huitsing, hartelijk welkom in Kaasaluna. Bedankt. Um, kun jij je, je eerste wedstrijd in een rolstoel nog herinneren? Ja, dat kan ik zeker herinneren. Ja. Hoe, hoe De... ging dat? <kwijnt> nou ja. Um, ik was er gewend om uh, valide, zeg maar, om een handige speler te zijn. En uh, nou ja, als je dan in een rolstoel een wedstrijd moet spelen, dat voelde vrij onhandig. En ik speelde de eerste wedstrijd in, uh, in Tubbergen, waar ik ook valide speelde. Dus ik kende daar ook ontzettend veel mensen die op de tribune zaten. Dus ik voelde me vrij, on vrij ongemakkelijk. Maar ging het wel goed? Of, of <coughs> nou ja, ik schoot er een paar ballen in. En, uh, maar verder kon ik niet zoveel, want ik kon al niet echt rijden, zeg maar. Nee, want het lijkt, lijkt me nogal een verschil. Ja. Dat is het ook. Ja, het grote, nee, een van de grote verschillen is dat je niet, je kan gewoon niet opzij. Dus als je één foutje maakt, bijvoorbeeld in de verdediging of in de aanval, je maakt één foutje, dan ben je gewoon weg. En uh, dat kan je niet echt meer herstellen. Je bent Terwijl... veel minder wendbaar. Ja. Dus de ja. rolstoel die de andere kant op staat, die heeft een enorme voorsprong meteen. Ja, inderdaad. Ja. Had je toen al wel lang getraind of ben je meteen begonnen met wedstrijdspelen? spelen? Nou, ik, toen had ik nog niet zo lang getraind. Nee, ik, was, ik werd toen in uh, december 2007 gevraagd of ik een keertje mee wilde trainen. En toen werd ik geselecteerd bij de, bij de zes, uh, groep van 16, waarvan de 12 dan naar de Paralympics in Beijing zouden gaan. Ja. En um, ja, toen, uh, zo ben ik eigenlijk Dus je was wel meteen goed genoeg? Je hoorde meteen bij de top? Ja, blijkbaar. Nou ja, weet je, ik bedoel, ik kan natuurlijk wel basketballen. Ik kon alleen niet rijden. Dus, ja. Nou ja, ja. Ah, <laughs> ja. voor. Um, ja, Um, uh, even kijken, en, en hebben jullie die wedstrijd gewonnen eigenlijk, die eerste? Ik heb geen idee. Was het net zo leuk? Uh, nee. Het was nog niet zo leuk? Nee. En... Nee, nee, want dan ben je opeens de slechtste in plaats van een van de betere. En dat, uh, ja, dat, mijn persoonlijkheid vindt dat niet heel leuk. <laughs> Ik kan vond... dat niet zo goed voor de nee, nee. En hoe lang duurde het voordat je ook in het rolstoelbasketbal weer bij de beste hoorde? Uh... Nou ja, op de, op de Spelen van Beijing mocht ik wel um, ja, zeg maar een halve wedstrijd, iets meer een halve wedstrijd per wedstrijd spelen. Dus op zich had ik toen wel al een bepaald niveau. Maar pas uh, ja, de laatste twee jaar training fulltime. En um, nu merk ik wel gewoon dat ik echt steeds beter word en steeds meer ja, gewoon, uh, bij de top hoor. Ja, je zegt het enigszins beschaamd bijna, maar het is wel <laughs> zo. Inge Huizing is tot 1 oh nee, uur te gast in Casa Luna, want we zijn later begonnen. Je blijft tot 1 uur zitten, het is misschien wel goed om dat even uit te leggen. Hoorspel Het Bureau, wat normaal gesproken, op, uh, dat normaal gesproken om kwart voor 1 begint... dat uh, wordt naar kwart voor 2 doorgeschoven, dus Casa Luna Eindigt om kwart voor twee. Jij bent hier tot één uur. En tussen één en kwart voor twee praat ik met luisteraars. Um, voor mensen die daar meer over willen weten. Over dit programma of andere uitzendingen van Casa Luna. verwijs ik uh, even iedereen naar radio1.nl, de website. Daar kunt u morgen dit gesprek ook al terugluisteren. En als u een beetje handig bent, kunt u zich via die site ook nog aanmelden. voor onze nieuwsbrief. En morgen komt er een foto van Inge Huitsing te staan op onze Facebook site. Dus daar moet u dan weer even gaan kijken. Nou, dat is een hele mondvol. Maar u bent er helemaal bijgepraat, Inge Huizing. Uh, meer dan twintig jaar basketbal in de top al. Uh, wat, is die sport? wat maakt die sport zo, zo bijzonder, zo mooi? Tja, nou, dat is een goede... Nou ja, basketbal is natuurlijk wel gewoon een mooi spel. En, natuurlijk? Uh... Ja. Waarom natuurlijk? Nou oh, ja, dat vind ik natuurlijk. Dat het een mooi spel is. Ja, het is gewoon dynamisch, snel, uh, flexibel... Uh, aantrekkelijk voor het publiek om naar te kijken. En uh, nou ja, voor mij als speler... Weet je, toen ik, toen ik jong was en toen ik begon... Was ik acht en um, ja, mijn broer die was tien. En we gingen dan samen uh, ook uh, naar de wedstrijden kijken van Dames 1 en Heren 1. Die speelden toen nog achter elkaar in dezelfde sporthal. En die sporthal was altijd afgeladen vol, omdat het zeker in de. Ik, dat is, was in Den Helder. Zeker ja. in Den Helder. Gewoon enorm. Uh, ja, dat was gewoon sport nummer één. En uh, toen dacht ik van ja, daar wil ik ook bij horen. Dus zo, ja. Ja. Zo is het eigenlijk gegaan. Dus je speelt vanaf je tiende, uh, dat, je is dat is al 30 jaar. van je achtste, sorry, dat is 30 jaar. Je bent 38 volgens mij. Ja. En dus 20 jaar in de top. En daarvan de laatste jaren uh, in, de, in het rolstoel wat, wat is er eigenlijk misgegaan? Hoe um, ben je in de rolstoel terechtgekomen? Want jij komt hier wel gewoon binnenlopen. Ja, nou ja, ik heb uh, één knie is versleten. En uh, de dus zaak kan ik gewoon, ja, ik kan daar niet meer mee basketballen. Dus op een gegeven moment was het, zo, was het uh, toen, ja, toen moest ik gewoon stoppen met, met basballen. Toen dacht ik van, ah, ik wil echt wel het uh, laat, laatste seizoen wat ik speel... spelend afsluiten. En uh, toen heb ik ook nog wel vijf wedstrijden meegedaan. Maar ja, dat sloeg eigenlijk nergens meer op. En, uh, Want je kon niet springen en niet meer in? Of? Nee, nou ja, nog wel een beetje. Maar en dat was ook nog wel goed genoeg of zo voor de Eredivisie. Maar het was gewoon niet leuk meer omdat het gewoon ontzettend zeer deed. Dus uh, toen, ja, toen ben ik gestopt. En uh, ja... Toen een jaar later of zo, toen uh, ging ik meetrainen met de maar, maar jij was hartstikke geblesseerd. En, en toch nog goed genoeg voor de Eredivisie. Je doet net alsof dat niks voorstelt, maar dat is wel het hoogste niveau in Nederland. Nou natuurlijk. ja, ik weet, niet per se, ik weet niet precies of het goed genoeg was. Maar ja, ik, ik speelde nog wel, laat ik het zo zeggen. Het was nog goed genoeg om op het veld te staan. Maar, maar nu, wat kan je dan nu nog? En wat kan je niet meer? Nou ja, ik, ik kan een heleboel. Ik kan alleen niet echt uh, rennen. En dat, dat komt ook niet meer goed? Dat is, uh... Nee, ja, ja nee. Eigenlijk niet. Ja. Dus uh, als ik een nieuwe knie krijg, uh, dan kan ik misschien wel weer rennen. Maar die krijg je niet? Nou ja, ja, ik ben nog een beetje jong. Dus dan, is... do, dan, dan doen ze dat nog niet. Nee. Maar moet je niet... Ja, het is misschien een beetje een rare vraag... maar moet je niet zwaarder gehandicapt zijn om aan de Paralympics mee te kunnen doen? Nou, niet dus, want je gaat. Nee. Maar dat, dat, <laughs> dat, dat, dat, dat dacht ik. Want nee. je, je hebt, er, wordt, er wordt ingedeeld in verschillende categorieën. En ze ja, je hebt van, zeg maar uh, een puntensysteem en er staan 14 punten op het veld. En uh, ik ben er 4,5, dus dat is het hoogste wat er is. Dus een minimale, minimale handicap, zo heet het ook. En iemand uh, bijvoorbeeld met een hoge dwarslezer die weinig grondbalans heeft, dat is dan een 1. En in totaal mag je 14 punten op het veld zetten. Oh, Oké, okay, dus, dus jij, jij kost veel punten, zullen maar zeggen. Ja, ik ja, kost veel punten. <laughs> en ben je dan ook beter als je, als je een iets lichtere handicap hebt? of? Nou ja, je kan natuurlijk wat meer. Weet je, Als ik een tikje krijg of zo, ben ik niet gelijk uit balans. Of, er zijn, er, zijn er ook meiden bijvoorbeeld die, um, die, die niet zelf... van als ze een bal vangen voor zich, dat ze voorover vallen. En die dan met hun handen weer rechtop moeten gaan zitten. Dus ja, dat, natuurlijk heb je dat als voordeel. Ja. Ja. En je mag als team 14 punten halen. Zorgt ieder team er ook voor dat ze die 14 punten halen? Of, of zijn er ook teams met maar 11 punten of 10? Nee, nee, nee. Alle teams spelen met 14 punten. Ja, ja of 14 of 13,5. Ja. Maar 14 is natuurlijk dus het meest ideaal. Ja. Nou zei jij net, uh, toen ik begon met dat uh, rolstoelbasketbal... vond ik het minder leuk, omdat ik minder goed was. Uh, als je nou de, de, de, de, de sporten vergelijkt, hè? je zet ze naast elkaar... is rolstoelbasketbal dan inmiddels al net zo leuk geworden... als het gewone basketbal? Um, ja... Nou ja, ik vind het heel leuk. Want ik bedoel, anders dan zou ik niet uh, twee keer per dag trainen en, uh, en ja, vol voor die medaille gaan. En wat ik heel leuk vind is dat uh, Rostole basketbal internationaal gewoon uh, wereldtop is. Nederland is wereldtop. Dus ja, weet je, dat heb je valide niet. Dus dat is een groot verschil. En het spel op zich, uh, ja, ik was nog steeds beter valide, zeg maar, dan dat ik ben in een rolstoel. En, uh, ja? Ja, dat, nou ja, goed, ik, voor zover ik het kan vergelijken. Want ja. er zitten natuurlijk wel wat verschillen in, in, de, in de sport. Dus uh, ja, ik vind het heel leuk. Ja, maar ja, ik denk dat als ik zou moeten kiezen, dat ik liever rennend boven zou doen. Maar je zegt, ik denk het. Ik zou denken, dat is toch wel duidelijk? Ja. Het is toch leuk om te kunnen rennen? Ja, zeker weten. Dat is ook zo, dat want, vind want, ik ook. Want waar ik een beetje makkelijk overheen gestapt ben, net, ik kan me voorstellen, je, je hebt die blessure, en misschien voel je dat een beetje aankomen, maar op een gegeven moment wordt het duidelijk je kunt niet meer basketbal. In ieder geval doet het enorm veel pijn en gaat het ook minder goed. Hoe zwaar was dat? Hoe hard was die klap? Nou, dat was wel pittig hoor. Ik heb nog wel, uh, zeg maar, een jaar voordat ik stopte, heb ik nog bij, met het nationaal team werd ik wel geselecteerd bij die 12 die uh, kwalificatiewedstrijden gingen spelen maar weet je, dat, dat ging eigenlijk al nergens over omdat ik gewoon weet je ik kon niet afzetten ik kon niet rennen ik kon niet ik, was, ik ben niet heel explosief maar dat beetje explosieve wat ik had dat was er ook niet meer en, uh, dus dat, toen wist ik wel van goh weet je het gaat niet helemaal goed het gaat niet helemaal zoals ik zou willen dat het gaat en dan ja blijf ik bleef wel daarin um, revalideren, weer een fysio, weer nog harder trainen, nog harder... Maar op een gegeven moment maakte het niet meer uit hoe hard, hoe hard ik er ook aan werkte. Het werd gewoon niet, niet beter. Ja. En voordat ik dat in de gaten had, was ik een, was ik een tijdje verder. En uh, ja, ik vond het wel pittig. En, toen, en ook omdat ik zo lang uh, topsport heb gedaan, of toen had gedaan, uh, dacht ik van, goh, wat, wat, wat doet er normaal iemand op maandagavond? <laughs> Ja, dat was echt Goede niet... tijden, slechte tijden kijken. Nou dan. ja, bijvoorbeeld, Maar dat was ik helemaal niet gewend. Of dat je iets met je collega's kan gaan doen na werk, dat had ik nog nooit gedaan. Je moest een level bouwen. Ja. ja, En die knie was gewoon naar de Filistijnen. Ja, nou ja, dat was ook niet heel leuk. Nee, nee dat is dun uitgedrukt lijkt me. Ja, ja. En ik, ik, hou gewoon ontzettend van rennen en van hardlopen. En ik dacht dat, nou, als ik gestopt ben, dan ga ik, uh, even, ja, lange afstanden uh, lopen en zo. Maar ja, dat uh, kan niet. Maar ik heb wel een racefiets, dus ik kan wel fietsen. Dat gaat wel goed. Ja. En komt het eigenlijk door het sport? Dat nou ja. Want ik denk het wel. dan krijg je je knieën het wel hard te verduren, natuurlijk. Door ja, toen ik 16 was, scheurde ik al een kruisband af. En uh, daarna, toen ik 19 was, was er al wel wat dingetjes kapot. En uh, uiteindelijk uh, was er heel veel kapot. Hmm. Dus. Hoe, hoe, hoe erg houdt die knie jou nou bezig? Nu eigenlijk leven? niet zo, nee? moet ik zeggen. Nee, ja, nee. soms dan is het gewoon niet fijn. En wat ik het meest vervelend vind, is als ik niet kan slapen. Maar ja, of nu gaat het gewoon goed. Want het doet nog steeds veel pijn? Nou ja, het ligt een beetje aan wat ik, uh, wat ik doe. En uh, als ik gewoon een beetje normaal doe, dan gaat het prima. En want jij zei net, ik, ik, ik mag nog geen nieuwe knie, want ik ben te jong. Maar als het heel veel pijn doet, denken ze dan niet van, uh, nou, dan maakt de leeftijd niet meer zoveel uit? Nou ja, die orthopeet waar ik geweest was, die zei: Van uh, ik kan echt een hele dag college geven waarom je het niet moet doen op deze leeftijd. En ik ja, uh, kan het dat ook heeft, gewoon van me aannemen. Zij, ja, dat, ja, dat heb ik. Nou ja, je, toen ben ik nog wel naar een andere orthopeet geweest. En die zei eigenlijk precies hetzelfde. En toen dacht ik: Nou ja, dan moet ik dat gewoon aannemen dat dat zo is. En dan wacht ik nog wel eventjes. Ja. Goed, uh, nu even weer naar de, de Paralympics. Daar gaan we heen met, uh, met het Nederlands vrouwenteam. De mannen hebben het net niet gehad, hè? Nee. Is dat nee. al, is dat altijd dat de vrouwen iets beter zijn dan de mannen relatief? Nee hoor, nee. Maar de mannen hebben, uh, ja, de hebben gewoon een jong team, een redelijk onervaren. En uh, die waren wel heel dichtbij, maar die haalden het net niet. Dus dat was, wel, was echt heel jammer. Ja. En, uh, en de de vrouwen rolstoelbasketballers, zijn beter dan de, dan de valide vrouwen, toch? Ja. Misschien ook ook er weer de relatief. In de wereld wel. Ja. Hoe zou dat komen? Eigenlijk? Um, ja, ik denk dat de sport wat kleiner is. Misschien, ik weet niet precies hoor, maar ik, ik denk dat er, er, zijn wat min, er zijn minder landen zijn die uh, rolstoelbasketbalteams hebben. en uh, Ja, ik heb geen idee. Ja. Dus, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. En wat zijn hele grote landen in het rolstoel basketbal? Uh, Nou ja, Nederland, Naast Nederland ja. <laughs> Want het tweede geworden op de laatste uh, Europese kampioenschappen. Ja, nou, Duitsland, uh, Duitsland, Amerika, uh, Canada, Australië en Nederland. Zeg maar. Ik denk dat dat de top vijf is van de wereld. Ja. En die, dat ligt echt heel dicht bij elkaar ook. En hoeveel teams doen er in totaal mee aan de Paralympics? Um, acht. Acht? Tien. Tien. Tien. Tien. En daarvan zijn er Sorry. vijf, ja, vijf ja, die dacht. kunnen winnen. Ja. Want hoe, hoe bereiden jullie er nu voor? Nou, dat, we, het gaat beginnen op, voor jullie volgens mij, 29 augustus, ja, augustus. 30, augustus. Ja, 30 uh, Ja, we zijn nu uh, net terug uit Amerika. We hebben een trainingstage gehad en een toernooi gespeeld. Ja. En uh, we trainen in als we in Nederland zijn gewoon twee keer per dag. En uh, ja, volgende week gaan we naar uh, Oostenrijk voor weer een, tra een trainingsstage. En er is nog een stage in uh, op Papendal dat is een toernooi nog kom, uh, in augustus. Dus uh, ja, we trainen veel en we spelen wedstrijden. Waar trainen jullie vooral op? Ja, alles. Dus het is dus, uh, techniek, tactiek, kracht, conditie, uithoudingsvermogen. Ja, en die wendbaarheid, hè, waar jij van zei... Uh, in het begin had ik dat helemaal niet. Ik kon wel basketbal, dus ik kon zo'n bal wel uh, pasen... en in, in, het, uh, in de basket schieten. Maar die wendbaarheid, uh, die had je niet. Hoe snel, is dat, uh, hoe snel is die gekomen? Nou, ik had wel uiteindelijk... Um, zeg maar, in het eerste jaar heb ik wel een heleboel snelheid gewonnen. Weet je, want ik begon als allerlangzaamste. En dat was ik in ieder geval niet meer. Maar, uh, ja, zeg maar het laatste jaar... Is dat wel, uh, ja, de afgelopen twee jaar heb ik dan uh, ook zo'n ja, zo fulltime trainingsprogramma gedaan. En, daar, en dan gaat het gewoon hard, want dan, ja, dan train je daar gewoon op. Dus, uh, en hoe snel ben je nu? Nou, nu ben ik een van de snelste Ja? Ja. En, want dat is uh, dus kracht in je armen, maar wat, waar, hoe, hoe word jij snel daarin? Ja, nou je door allerlei rijvormen en uh, um, ben keren, uh, snelweg, uh, ja, van alles. Ja. Kracht ook. En nou heb ik ook begrepen dat, uh, dat het Nederlandse team straks... met een, een supersonische rolstoel gaat uh, <laughs> basketballen. Ja, ja, wat is dat, wel... Wat, ja, is ja dat... wat, sorry. Ja, is dat waar? Nou ja, uh, er is een nieuwe stoel ontwikkeld. Uh, en dat wat, wat vind ik heel mooi eigenlijk ook aan, de, aan, aan deze sport... of ook aan het Paralympische sport in het algemeen... dat, uh, dat technologie ook belangrijk is. En... Um, dus uh, ja, ze hebben van uh, lichter lichte materiaal net iets andere positie van een achterwieltje of zo. En een technische verhaal, weet ik niet helemaal. Um, maar uh, het rijdt goed, moet ik zeggen. Ja, je hebt hem al geprobeerd. Ja. En ja, zijn er we ook wel wedstrijden meegespeeld? Ja. Nee, maar er wordt een, een beetje over opgeschept, toch? Dat, dat deze rolstoel jullie de gouden medaille gaat opleveren. Nou ja, ik weet niet, die, ja die rolstoel die gaat die bal er niet in ingooien. Dus, ja, ja, maar als je dit... twee keer zo snel bent als de tegenstander. Ja, maar zo groot zijn die verschillen natuurlijk niet. Maar als er maar iets verschil is en iets minder rolweerstand is... Ja, dat is allemaal meegenomen denk, om, uh, om zo maximaal resultaat te halen. En wat is volgens jou dan het verschil tussen die twee stoelen? Nou, dat die inderdaad wat lichter is en de, de positie van, die, van het achterwiel is iets anders... waardoor je wat uh, makkelijker draait. Dus, en, oh, dus dat gaat sneller dat je iets wend, wendbaarder bent. Minder, ja, en dat er iets minder weerstand, dus je iets minder weerstand hebt. Ja, maar, dit, dit is maar goed, nog... weet je, dat als je erin zit, voel je, je voelt wel dat hij lekker draait. Maar even een <laughs> lekkere snoep. Ja, laat we het zo zeggen. Maar het technische verhaal, dat uh, weet dus je is niet. niet helemaal in. Het Leuk. is niet het verschil tussen een gewone schaats en de klapschaats, zullen we maar zeggen. Of, of het uh, supersolische Nee, nou ja, Misschien zampag. wel, ik weet, niet, ik, ik weet niet hoe groot dat verschil was. Ja, dat verschil was natuurlijk Toen immens. Het opeens een stuk harder. Ja, ja. Dus, uh, ja zou kunnen. <laughs> en, en is het een reële kans om te denken, dat of een reëel uh, idee... om ervan uit te gaan dat, dat Nederland goud kan halen daar? Ja, het was, het, het, het, het, zeg maar de wereldtop is heel uh, smal en het niveau ligt heel dicht bij elkaar. Dus ja, dat is reëel. Ja. We gaan even wat muziek luisteren. Jij hebt een, een plaatje meegenomen en daar zit een verhaal aan. Hè? Dat is een plaat uh, die in jouw basketballeven een rol gespeeld heeft. Ja, dat klopt. Wat is het? Uh, dat is uh, It van uh, Michael Jackson. en Dat kwam eigenlijk omdat ik als klein meisje uh, naar de sporthal ging. En als dames en dan... Uh, begon met een warming-up, werd dat liedje altijd gedraaid... en toen dacht ik, ja weet je, als ik later groot ben, dan wil ik dat ook horen. Want hoe, hoe, jij was toen een jaar of tien? Ja, zoiets. En je zat te kijken naar die vrouwen? Ja, het, het, fantastisch vond ik dat. En dat. Ja, dat moet ik ook halen. Hoe dan ook. Dat gaat me lukken. Dat was je droom? En, nee. en dat liedje wil ik dan ook horen als ik op kon dribben, ja. En dus uh, jij was... Uh, nee, je stond daar en je hoorde dat liedje... en je dacht, ik wil bij die vrouwen horen, maar dat liedje hoort daar ook bij. Ja. Beat ja. It. van Michael Jackson. uitzing vroeger. dus hoorde als ze naar het, uh, naar het eerste team zat te kijken van Den Helder, het team daar wilden ze bij horen. Nou, dat is gelukt, de Den Helder ben je uitgekomen. Ik uh, ga u even vertellen dat, uh, dat het vannacht allemaal wat anders loopt dan u van ons gewend bent. Want uh, het oog op morgen, met het oog op morgen, is een uh, klein half uur langer doorgegaan. Dat betekent dat Casa Luna, uh, nou ja, natuurlijk later begonnen is. En dat uh, Hoorspel Het Bureau pas om kwart voor twee wordt uitgezonden vannacht. Dus wij gaan door tot kwart voor twee. Na één uh, ga ik met u in gesprek. En um, ja, dat is een vraag die wij uh, hebben bedacht op basis van het gesprek dat ik nu met Inge vo uh, voer. Want zij doet al vanaf haar achtste, dus dertig jaar, aan basketbal. De laatste jaren aan rolstoelbasketbal. Maar ja, ze krijgt er dus maar geen genoeg van, hè, van dat basketballen. En de vraag die ik zo meteen met u wil, uh, aan u wil voorleggen is ook: waar krijgt u maar geen genoeg van? Wat doet u al jaren en wilt u nog heel lang blijven doen of ervaren? En waarom? Waarom blijft het u zo boeien? Waarom blijft het zo leuk of interessant of misschien zelfs wel verslavend? Is het eigenlijk verslavend, basketbal? Ja, sport is denk ik te de verslaven. Ja? Ja. Goed, ja, voor andere mensen kan het het werk zijn. Of ook sport, of het huwelijk, of een vriendschap. Wandelen door de natuur, het bestuderen van trickvogels. Noem het maar op. Mensen kunnen het zelf wel verzinnen. En u kunt nu al bellen, 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren kan naar hashtag casaluna. En na ene gaan we het hier dus over hebben. Eerst met, uh, met Inge Huizing. Dat, dat, dat, dat verslaven, dat is wel interessant. Dat is het echt? Sport? Ja, sport wel, ja. ja. Ja, als ik een paar dagen vrij ben, dan denk ik, nou, ik moet wel weer eventjes bewegen. Ja. Doe je dat dan ook in je vrije tijd? Ga je dan... ja. Ja? Doe je ook een soort van uh, uh, hele tochten maken in die rolstoel uh, om nee. die armen. Nee? Nee. Dus... nee die, die sportrolstoel is daar ook niet geschikt voor. En uh, nee, dat doe ik niet. Nee. Dus je zit nooit uh, in, je, in je vrije tijd in een rolstoel te oefenen? Nee, ik, ik heb het wel in het begin wel gedaan, omdat ik dacht van ja, god, hey, weet je, dit slaat helemaal nergens op. Ik moet sneller worden. Dat heb ik wel... <laughs> Toen had ik een oude stoel en die heb ik wel buiten ook gebruikt. Um, dan ging ik tegen de Brino brug op uh, ja. rijden, zeg maar. Maar uh, nee, dat doe ik niet. Maar dat fanatisme is wel toch fascinerend. Had je dat ook al als klein meisje? Ja. Dat is er altijd geweest? Ja, toen ik elf was, toen uh, uh, vroeg ik aan die coach van Dames 1... want uh, er waren ochtendtrainingen ook. En uh, vroeg ik van, uh, goh, als je, als je elf bent, mag je dan ook s ochtends trainen? Nou, jij wel, weet je, want toen durfde ik eigenlijk zelf niet eens uh, naar de sport al toe te fietsen, omdat je dan achter, moest ik achter het zwembad langs fietsen en vond ik allemaal eng en zo. Dus uh, ja. Zelf, ja, ik was wel fanatiek. Ja. Maar met dames één meetrainen vond je niet eng? Uh, nou ja, dat was wel spannend. Ja, zeker was dat wel spannend. Ja. Ja. Ik, was ook, ik was ook gewoon jong en, uh, en die, die uh, ja, coach die was wel verbaal aanwezig, dus daar was ik wel een beetje bang voor. En, uh, ja, dat was wel spannend. Ja. Maar je bent helemaal niet zo lang, hè, voor een basketbal nee, nee, ik ben niet zo groot. Vandaar dat je spelverdeler bent. Ja. Maar hoopte je altijd dat je wat langer zou worden? Nee, ik heb eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik, ja, ik, ik was ook gewoon uh, bij de jeugd al goed. En uh, ik heb eigenlijk nooit... Ja, het was wel handig geweest misschien als ik wat groter was geweest. Maar ik heb er nooit last van gehad. Waarom had je eigenlijk bij het rolstoelbasketballen basketballen nog uit? Lengte? Uh, ja... Nou ja, er zijn wel een aantal hele lange meiden. Die hebben dus een heel lang bovenlichaam en lange armen. Ja, die zitten er wel Want bij. iedereen zit even hoog, toch, neem ik aan? Nee, kom... niet iedereen zit even hoog. Oh, nee. die kan... oh, dan zou ik dat ding hoger zitten. Ja, nou, er zit wel een maximum hoogte aan dat die mag zijn. En, uh, dus ja, als je zo hoog gaat zitten, dan ben je, ben je sowieso wel groot. En, uh, maar er zijn natuurlijk ook een lang... Ja, ja, mensen verschillen gewoon in lengte. Hoe, hoe hoog zit jij? Zit je Als, als spelvandeler, als guard, ja, ik zit, ik zit je dan lager? Ja, ik zit wel iets lager. Ik zit niet maximaal, uh, maximale hoogte. Ja. En dat vind ik ook wel fijn. Want ik ben liever iets wendbaarder en sneller... dan uh, wat, wat dichter ligt bij mijn spelstijl. Dan groot. Uh, en als grote speler gebruikt worden of zo. Dat, uh, want ja, die zijn goed in de rebound? In de... Nou ja, die, die scoren natuurlijk wat, mak of wat makkelijker. Of die, die scoren wat dichter bij de basket met een bal boven hun hoofd. En uh, ja, dat moet je wel kunnen. Zo. Ja. En wow, is de basket eigenlijk veel lager? Of? Nee, nee zelfde hoogte. Zelfde hoogte. Ja. Want wat zijn de verschillende regels? Uh, ik weet bij basketbal, uh, je kunt een P krijgen, hè? persoonlijke fout. Als je de vijf hebt, uh, ja, dan moet je eruit. Uh, is, is dat bij rolstoelbasketbal hetzelfde? Ja, er zijn ook vijf fouten. Ja. En wordt er, wordt er ook, wanneer heb je een fout dan? Als je tegen iemand aanbotst? Of zo? Nou ja, dat ligt eraan hoe je tegen iemand aanbotst. Maar ja, als je gewoon uh, uh, opzettelijk tegen iemand aanbotst, ja, dat, dat kan niet. Maar goed, nou ja, dat ligt een beetje aan wat je, wat je precies doet... en hoe de positie van je stoel is en of je wiel ervoor voor is. En uh, ja, weet je, als, je als je iemand slaat... Dat mag, uh, niet. Dat mag dus niet. Nee, dat is bij, bij, bij uh, Valide basketbal wel hetzelfde. Ja. En wordt er ruw gespeeld soms? Ja, het kan best hard gaan. Zijn er ook landen die vals spelen? Die gemeenten hard zijn? Nou, nee. Nee, valt wel mee. Nee, dat valt wel mee. En de andere regels? bijvoorbeeld Bij het basketbal mag je 30 seconden over de aanval doen, volgens mij. Ja, dat was vroeger. Dat is nu al 24. Weer <lacht> regels zijn veranderd. Oh. Maar dat is ook bij het rolstoelbasketbal hetzelfde. 24 ja. seconden? Ja. Want dat lijkt me lastiger bij het rolstoelbasketbal, of niet? Omdat het allemaal wat nee, langer nee. duurt, nee? Nee, maar het gaat ook best hard, hoor. We maar een keer kijken. Ja, dat moet ik doen, hè? Ja. Ja, dus nou ja, goed. En verder nog andere dingen. Nee, ja, nee, drie seconden is iets anders. Uh, bij uh, rennend basketbal is het gewoon als je de bal ontvangt en uh, je stond er al twee seconden in, dan mag je er nog één seconde over doen. In de en, rebound. Of in de, de bucket? In de bucket, ja. En uh, als, je, als dat bij rolstoelbasketbal, als je hem vangt en je bent met je schot bezig, dan mag je er ook vijf seconden over doen. Ja. En buiten de bucket de, drie, is dat de drie, drie punten? drie punten dus dat is allemaal al hetzelfde. Ja. Goed, nog even naar die Olympische Spelen. Uh, er, worden, er zijn tien uh, landen die daaraan meedoen aan het vrouwenbasketbaltoernooi. Um, hoe gaan jullie het aanpakken? Nou, nu zijn we nog niet per, nog niet per se bezig met hoe het daar gaat en, uh, en welke wedstrijden we daar spelen en zo. We zijn nu nog gewoon aan het voorbereiden. Dus dat komt nog. We zijn, ja, de voorbereiding is het belangrijkste. Dus we krijgen nu, gaan we naar Oostenrijk. En dat is wel gewoon, uh, wordt wel, waarschijnlijk wel een pittige trainingstage. Um, dus je, ja, we zijn nog gewoon in de opbouwfase. En het is ook niet zo dat jij, als je s'nachts in je bed ligt, de hele tijd aan die Olympische Spelen zit te denken? Want dat is natuurlijk... nee. Nee? nee. Helemaal nog niet? Nee. Nou ja, ja, natuurlijk wel. Hij zit wel in mijn hoofd, want ik wil gewoon daar een medaille halen. Of wij willen daar een medaille halen. En um, ja, dus het zit wel in mijn hoofd. Dat wel. En je bent er gewoon ook iedere dag mee bezig. Maar het is niet als ik s'nachts in mijn bed ligt dat ik dan daaraan denk of zo. Hm. Nee. Heb jij enig idee hoe lang je door kunt gaan met, met basketbal en rolstoelbasketbal? Nee, ik heb geen idee. Want, bij... want jij bent 38, zoals Paul uh, al dan ben je, je bent een van de ouderen nu, hè? Ja, dat klopt. En, maar ja. bij het gewone basketbal zou je al gestopt zijn waarschijnlijk? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, denk ik. En hier, ja, ik zijn, weet ook zijn, niet... zijn er voorbeelden van, uh, van nog, nou ja, mensen van dik in de 40? Ja, ja die zijn er wel, ja. ja. Die nog steeds op hetzelfde niveau... Uh... Nou, ik moet zeggen, nu, nu zat ze er niet bij, maar bij Canada speelde er vorig jaar eentje, die is 50. Dus maar, ja. En die is nu gestopt. Dus je, je kunt nou ja, al... Die heb ik nu niet gezien. Ik weet niet of ze gestopt is, maar dat denk ik eigenlijk. Ja. Want, en, want je bent er nu fulltime mee bezig. Je was met, met het valide baasgeballen. Uh, daar had je een baan bij. Ja. En nu doe je niks anders dan baasgeballen. Ja. Dus je kunt er ook van leven dan? Nou ja, dat is het voordeel van dat het een, een sport is op wereldtop. Of een, een land op wereldtop niveau. En het NOC NSF, uh, ja, dan uh, heb je een A-status bij het NOC NSF. En dan kan je... Ja, nou ja, ik wil niet zeggen. Ja. Dan kan je dan een keuze maken om fulltime te gaan sporten. Waarom ja. heb je die keuze gemaakt? Omdat ik gewoon goed wilde zijn. En, uh, en omdat ik een medaille wil. Ik wil gewoon echt zo'n medaille daar. Maar dat zouden al die vrouwen, doen alle vrouwen dat ook? Ja. Dus alle vrouwen in het Nederlandse uh, rolstoelbasketbalteam doen er niks bij? Ja, dus een aantal hebben, uh, een, uh, hebben onbetaald verlof genomen. En uh, die, uh, ja, we heb een keuze gemaakt om dit hele jaar in ieder geval fulltime te sporten. Ja. Ik, ik, ja. ik, ik heb van het voetbal geleerd dat de sfeer in de ploeg nogal belangrijk is. Hoe is dat bij jullie? Goed. Ja? Ja, ja de sfeer is echt heel goed. Het is heel leuk, momenteel. En waar zit hem dat in? Veel lachen samen? Ja, nou ja, je zit natuurlijk wel redelijk veel bij elkaar uh, op de lip. Om, om, ja, je ziet elkaar natuurlijk veel. En uh, ik... Uh, ja, we zijn nu bijvoorbeeld in Amerika geweest. Dan sliepen we niet in een hotel, maar in een. Uh, ja, wel gewoon wel twee persoonskamers. Maar dan hadden we ook een gezamenlijke ruimte. En dan ben je gewoon veel met elkaar in een gezamenlijke ruimte. En dan ja, ga je spelletjes doen en weet ik veel wat. Want je, ja, soms moet je even wachten tussen de wedstrijden. Soms is de avond gewoon lang. En uh, dat schept wel ban, moet ik zeggen. En als je altijd op een hotelkamer zit, met z'n tweeën, dan zie je elkaar niet zo intensief als. Wat we hier hadden. En ik moet zeggen dat de sfeer gewoon goed is. Hm. Dus Dat is fijn. Nou, Die Olympische Spelen komen er nu aan. Je hebt geen idee hoe lang je door kunt gaan met basketbal. Maar als ik jou zo zie, dan ga je in ieder geval net zo lang door... totdat je eruit gegooid wordt. Ja, dat weet ik niet. Niet? Nee, dat weet ik nog niet. Dan denk je veel na over de toekomst? Nou, niet echt. Want ik ben nu echt bezig tot, uh, tot en met september. En daarna, wat daarna gebeurt of zo... Ik, ik weet niet, zover heb ik nog niet gekeken. Dus ik, uh, nee, ik, ik ga eerst die Spelen doen. Maar je hebt wel net een, een, een opleiding afgerond. Ja. Dus dat zou doen vermoeden dat je toch een beetje met je toekomst bezig bent? Ja, nou dat was ook echt heel leuk dat ik die, dat die, ja, bij de Johan Cruijff uh, University. University mocht ik uh, opleiding doen. En uh, dat was ook heel leuk en ik vond het een hele leuke kans. En ik vond het ook een goede combinatie met, uh, met, uh, met topsport... Want ja, ik heb toch het idee, als ik dat alleen doe, dan word ik dom, weet je. Dan, ik moet toch een Is beetje, dat zo, ja? ik ja, denk ik moet toch ook, mensen dus moeten ook een beetje bezig blijven. En, uh, dus ik vond, het, ja, ik vond het gewoon sowieso heel leuk om zo'n opleiding te doen. Omdat ik ook hoop dat ik uh, na de Spelen ergens in een sportorganisatie aan het werk kan. En, uh, want ja, dat, dat trekt me wel. Want wat leer je precies als je die Johan Cruyff University doet? Nou, dat was een, een Master International Sports Management. En uh, uiteindelijk uh, ja, maak je, dus het uiteindelijk eindproduct is een businessplan wat je maakt. En dat bestaat uit verschillende onderdelen, van, uh, van marketing tot de finance tot uh, uh, de strategie. Uh, ja, ja, gewoon hoe een heel businessplan in elkaar zit. En uh, ja, dat leer, maken. En, en, ook, en wat heel leuk was, is de, de combinatie van mensen die, daar, die die opleiding doen. Er zijn een paar topsporters, er zijn een paar ex-topsporters. Maar er zijn ook mensen uit het bedrijfsleven heel erg geïnteresseerd in sport. Dus je hebt diverse invalshoeken. Ja. En uh, dat maakt het heel interessant. En Edwin van der Sarge zat bij jou in de klas? Ja die, ja, ja, die zat in de ochtendklas. Die deed dezelfde opleiding. Er was een ochtend- en avondklas en kon, hij zat in de ochtendklas. Kon hij een beetje leren? Ja, hij heeft dat ook gehaald. <lacht> ja. Dus dat is een concurrent straks op de arbeidsmarkt? Ja, inderdaad. Ja. Maar je, want je wil dus in ieder geval wel een baan in de sport houden? Ja, dat en, lijkt me heel leuk. En trainer worden van, van een basketbalteam? Kan dat? Ja, dat, dat kan ook. Ja, vind ik ook leuk. En moet dat dan een rolstoelbasketbalteam zijn, of kan je ook een gewoon basketbalteam coachen in ieder geval? Nou, trainen. ik denk dat, dat ik niet geschikt ben voor uh, rolstoelbasketbal. Omdat ik ja, ik weet niet of ik daar wel tactisch, technisch genoeg van weet om dat uh, aan te kunnen leren. Maar valide dus ook dat uh, kunnen. Hm. Ja, spannend. Ik ga weer even zeggen wat wij zo meteen gaan doen. Want dit gesprek, Inge, zit er alweer zo'n beetje op. Maar eh, daarna, na enen, gaat Casaluna eh, door tot kwart voor twee. Dus dan komt Hoorspel het bureau. En de vraag die wij stellen, en dat heeft te maken met jou... maar geen genoeg krijgen van het basketballen... is dus waarvan krijgt u maar geen genoeg? Eh, wat doet u al jaren en wilt u nog heel lang blijven doen? 0800 1121. Dat is voor de mensen die willen bellen. 0800 1121. Als u wilt mailen, kan dat naar... casaluna.ncv.nl casaluna.ncv.nl En twitteren, hashtag Casaluna. Inge Huizing, um, Nou ja, die Olympische Spelen komen eraan. Toch even een voorspelling. Hè? Daar houden we van. Hoeveel wordt Nederland? Eerste. Ja? ja. Oh, dat is vrij makkelijk. Dat is, uh, ja. Als het niet gebeurt, dan ben je diep teleurgesteld. Ja, dan ben ik wel teleurgesteld, ja. Het zit er echt in. Ja. Maar dat is, ja? Nou, hartstikke mooi. Um, en morgen, wat moet je morgen doen? Want het is nu 1 uur en sporter ligt toch eigenlijk normaal gesproken al lang te slapen? Ja, slappen. morgen ben ik vrij. Oh, lekker. Ja. En wat, wat doe je dan op je vrijdag? Nou ja, morgen moet ik dan. Morgenmiddag moet ik dan naar Amsterdam. Om nog iets uh, bij de Johan Cruijff uh, Foundation uh, of Instituut te doen. Dus. Uh, dat ga ik morgen doen. Nou, heel veel plezier erbij. Hartstikke bedankt voor je komst naar Kaaseluna. En heel veel plezier en succes op de Paralympics, die in Londen, dus eind augustus, gaan beginnen. Dit was het eerste deel van Kaaseluna. Wij maken plaats voor de nieuwsberichten en zijn dan om twee minuten overheen bij u terug. En dan is het woord dus aan de luisteraars. Tot zo. Ik, ik, ik, ik, ik. ik. En ik. ik ben niet alleen. Ja, dat jij. Een CRV.